Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Californië is een aardbeving geweest met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten noordoosten van de baai van San Francisco. De beving was midden in de nacht. Er zijn geen meldingen over slachtoffers of schade. In San Francisco zijn geregeld grote en kleine aardbevingen. In 1906 werd een groot deel van de stad bij een aardbeving verwoest... In 1989 vielen bij een beving van 6,9 op de schaal van Richter 63 doden en 4000 gewonden. De islamitische terreurgroep IS heeft in juni een Duitse gijzelaar vrijgelaten. Er zou losgeld zijn betaald en er is er een jaar over onderhandeld. Dat schrijft WELT aan Zontaak, die zich baseert op bronnen bij veiligheidsdiensten. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niets over zeggen. Volgens de krant is de voormalige gijzelaar een man van 27 die in juni vorig jaar in Syrië verdween. Hij zou daar op eigen houtje naartoe zijn gegaan omdat hij mensen in nood wilde helpen. Toen hij geen contact meer met zijn familie opnam alarmeerde die de politie. Onderhandelaars van de Duitse autoriteiten zouden zich vervolgens voor de zaak hebben ingezet. Honderden Iraanse militairen hebben afgelopen week in het buurland Irak gevochten tegen strijders van de Islamitische staat. Dat meldt de nieuwszender Al Jazeera. De Iraniërs zouden samen met de Koerden van de Peshmerga hebben geprobeerd een dorp terug te veroveren op de IS-extremisten. Dat is niet gelukt. Teheran ontkent dat de Iraniërs de grens met Irak over zijn geweest. En op IJsland, bij de vulkaan Bardabunga, zijn twee aardbevingen geweest. Van 5,1 en 5,3 op de schaal van Richter. Gisteren heeft IJsland code rood afgekondigd voor de vulkaan. Als die uitbarst, kunnen grote hoeveelheden as in de lucht terechtkomen. In 2010 heeft de Eyjafjala-jeukel nog grote problemen veroorzaakt. Toen lag door, door aswaalwolken het internationale vliegverkeer dagenlang plat. Het weer... Zon en buien nu wisselen elkaar af. In het westen blijft het vanmiddag zo goed als droog. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het nooit. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat voor Amersfoort twee kilometer file. Op de ring van Amsterdam de A10 noord richting Amersfoort voor Nieuwedam twee kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeer.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 Is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zondag. En, en nu een uur vol zinderende zomerhit, Dit is de Zomerse 50. Time flies when you're having fun. Vier over drie, uur drie alweer van de Zomerse 50. En uh, we gaan zometeen ook even contact zoeken met... Uh, ...Dolly Tempierik en uh, Lea Bos, Want zij zijn bij de... Kinderspeeldag in Nout Noord. Ondertussen doen wij ook nog gaan zomerse platen. We zijn op de helft 25. DJ Jassy Jeff en de French Prince. Een grote hit uit 1991. Hier is Will Smith dus. Met Summertime. Of 25 dus. De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 She turn around to see what you beepin' at. It's like the summer's a natural aphrodisiac, and with a pen and pad, I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime.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 De zomer heeft, je hoort ze vandaag in de zomerse vijftig. De zomerse vijftig. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday.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 Richard hier voorbij komen in de zomer 50 met uh, Summer Dat Dus de enige Sur in de zomerse 50. En hij heeft zelfs uh, is een van de weinig bekende artiesten die meerdere keren aan de Eurovisie Songfestival uh, heeft meegedaan. In 1968 en 1973. We gaan even kijken of we contact kunnen in, nemen met uh, Dolly. Even kijken hoe ze er is. Het mm, is dus altijd een beetje beetje kijken hoe het weer te... Nou... We gaan het zo meteen even weer opnieuw proberen. Uh, dan gaan we even verder met de Zomerse 50. En dat is een plaat die twee jaar geleden een grote hit werd. De titel is Als ik jou te pakken krijg. Het was een zomerhit, maar stond wekenlang op nummer 1 in een ijskoude winter. origineel is van Os Meninos de Seuzee uit 2008. In 2010 gecoverd door de Braziliaanse band Kanyaka de Yukua. Veel regionale groepen werkte het liedje en ook Tello nam zijn versie op. En Tello was de eerste Braziliaanse solo act in de Amerikaanse top 100 sinds Sergio Mendes. In uh, de jaren 60. En Gilberto Joling had ook succes met de Nederlands werking. Doe, dan voel je me beter. <laughs> Ik kan er flauwe grap over maken, maar doe het niet. 23, Michel Tello is hier. I say, ooit je nossa, nossa. Assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai, se eu te pego vai, delícia, delícia. Cê nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai, se eu te pego vai, delícia, delícia, assim você me mata.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 A falar. Como é que é? Vai. Nossa, nossa, als me maakt, als je me maakt, me mata. als se eu te pego. Ai, ai, se eu te me Delícia, delícia. Assim você me mata. als se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.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 Você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai. Eu quero ver só vocês agora. Nossa, Nossa assim você me mata. Nossa. Ai, se eu te pego. me ai, te pego, ai, ai, te pego, 23 dit jaar, Michel Tello. I se pego. Vorig jaar nog op 13 te vinden. Goed, we gaan naar de Potgiederstraat. Want als het goed is, het staat daar Lea Bos. Lea toch? Ja, nou, nu even. Ah, met Dolly! Ja, z'n je, Dolly! Ik ben met tweetjes, je kunt me nu wel horen, hè? Ja, he? het zeker weten. Ja, de centapparatuur is een beetje kapot gegaan, ben ik bang. Dus uh, we moeten weer gaan investeren. Ja, precies. <laughs> ja, hé, hey, we staan hier op een uh, gezellig in katerplantsoen. Ik sta hier samen met Lea, die heeft hier rondgekeken. En uh, die gaat uh, van alles vertellen over wat hier allemaal te doen is. Hier komt Lea! Andor. Dankjewel. Hi, Lea hier. Hey Lea, wat is er allemaal te doen vandaag? Ja. Nou ja, wij staan hier nu in het midden en om ons heen staan vier hele grote luchtkastelen. En uh, er is er eentje waarbij water uh, van te pas komt. Daar kan je dus overheen glijden. Het is heel leuk. Aan het einde staat er dan een badje waar je dus in terecht komt. Mm -hmm. uh, dus daar zijn allemaal kinderen in hun badpak en bikini en zwembroeken. Want het weer is toch best wel goed geworden. Gelukkig wel. Hey, en en het, is ook... het is ook de Zandvoortse kampioenschap, hoorde ik, buikschuiven. Uh, dat zou ik niet weten, oh. dat zou zo kunnen. Ja. Uh, daar heb ik in ieder geval nog niks over gehoord, maar dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ze zijn, dan zijn ze in ieder geval al heel goed aan het oefenen hier. Want ik zie heel wat kinderen dus daarheen gaan en er weer afkomen en dan gewoon nog een keer. Uh. Maar, er is ook, die is er, maar er is ook, en die vind ik zelf heel leuk. Er staat ook een. Uh, een springkussen en daar zit. Die is helemaal donker. Mm -hmm. En daarbinnen daar zitten disco lichten. En muziek. En muziek. Dus je zit eigenlijk in een soort van kleine mini-disco. In een, in een luchtkasteel. In een luchtkasteel. Het is eigenlijk een beetje een luchtdisco. Ja. Oké. Okay. En wat is er ja, nog er meer te doen? Er, ook nog iets, er staat ook nog iets voor de kleinere kinderen. Mm -hmm. uh, daar, dat is wel een soort van ballenbak. Ook maar dan in de vorm van een luchtkussen. En er is ook nog een iets groter luchtkussen waar je kan klimmen en klauteren en glijden en van alles en nog wat. Oké, okay, en welke ga jij doen? Nou ja, ik denk dat ik vandaag uh, niet een, op een springkussen ga. En, maar als ik het wel ga, dan ga ik sowieso de disco in. Oh, de disco niet de buikschuiver? Nee, nee, nee, niet de buikschuiver. Niet vandaag. <lacht> je hebt geen nietje badpak meegenomen, hoor ik. Ja, maar ja, als je dus hier wat wil drinken, dat, uh, dat kost maar 1 euro. Oh. Even een, een drankje. Okay. Dus je, bent, je hebt voor je heel goedkoop even, heb je ook wat te drinken. En is de ontzettend druk daar in de, de taquetoplosson? Nou ja, het valt wel mee hoor. Er zijn, er zijn best wel veel kinderen op zich, maar ja, er, zijn, er zijn in uh, vorige jaren meer kinderen hier geweest. Herinner okay. Ik herinner me. Okay. Maar er, zijn nog steeds, er is nog steeds een aardig aantal mensen die hier leuke dingen aan het doen zijn. Aan het springen, vooral. En tot hoe laat is het? Buikschrijver. Um, tot half vier, kwart voor vier. Het gaat door tot ongeveer half vier, kwart voor vier. Oh. Dan uh, zal de buikschrijver helaas weg moeten. Oké. Okay. Jullie hebben nog even de tijd. Ja, ja, ja. We, we vermaken ons nog wel even. Goed. Hey, zullen we om kwart voor vier even, of kwart over vier over een uurtje weer contact met elkaar hebben? Nee, is... Nou ja, kwart over vier start we ze een beetje af. Wordt alles al opgeruimd en okay. en al weg. Dus misschien nog kwart voor vier een beter idee is. Gaan we dat eventjes doen. We spreken elkaar over een half uurtje. Ja. Oké, okay. dankjewel. Doeg. Doei. Tot zo. Dat waren Dolly en Lea. Die zijn op het Tenkatenplein. En die kijken naar de kinderspeelmiddag op het Tenkatenplantsoen. En dat allemaal in Oud-Noord vandaag. Dit is de zomer 50, met nu op 22, Cochino and the Waze, Walking on Sunshine uit 85. I was walking down the street, concentrating on trucking right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 You better understand that you're alone Dit jaar op 17, dit jaar op 21 10cc Dreadlock Holiday. De zomerse 50. Een overzicht. 30 tot en met 21. Op 30 dit jaar Lorraine Euphoria. 3 jaar genoteerd. 29, Pizza Fox, House MC. En op 28, Los Lobos, La Bamba. 27 voor Nielsen en Miss Montreal met Hoel. En op 26, Jodie Bernal, Cassie Cano. 25, daar begonnen we dit uur mee. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince Summertime. En op 24, Cliff Richards and The Shadows Summer Holiday. 23, vorig jaar nog op 13, Michotello, Asotje Pego. En op 22, Katrina and The Waves, Walking on Sunshine. En net gehoord op 21, Tennessee met uh, Dreadlock Holiday. De plaat die we nu gaan draaien is uh, Wham Club Tropicana. Vorig jaar nog op 23. De single hierna was uh, Club Fantastic. Maar het had niets te doen met Club Tropicana. Want het was een megamix van drie album tracks van, van Fantastic. George Michael zong op Wake Me Up Before You Go Go de tekst I'm not planning on going solo, maar bracht kort daarna zijn eerste solo single uit. In de winterse 50 staat Wem bijna elk jaar op nummer 1 met Last Christmas. Club Tropicana, de nummer 20 dit jaar in de zomerse 50. Goed, we gaan even naar de Velden. Daar is het uh, inmiddels Rust al uh, geweest. Waarschijnlijk zijn ze net begonnen met de tweede helft. In uh, Rotterdam staat het 1-1 tussen Feyenoord en FC Utrecht. Barazite, die scoorde daar in de uh, extra tijd. Rust ook in Den Haag. ADO tegen FC Groenlingen, 0-0. En uh, die andere wedstrijd Nac Breda tegen FC Twente. Staat 0-1 voor Twente. Dan de Grand Prix van België. Daar heeft uh, Ricciardo net gewonnen voor Nico Rosberg en Valentieri Bottas. Raikkonen werd vierde, Sebastian Vettel vijfde... en Kevin Magnussen werd zesde al daar. We gaan uh, verder met de Zomerse vijftien tig met de nummer 19. Dat is Nijs, Nederlands artiest met de langste hitcarrière. 45 jaar tussen 1963 en 2008... De geboren Amsterdammer zong regelmatig over Noord-Holland. Singels als Anna Palona, de Wieringerwaard en Jan-Klaas de Tromperter. Die vanuit Den Helder marcheerde. Het werd zomer was een van de 7 top-10 hits van Rob. De succesvolste was Bangenhad uit 1996. Daar ja, scoorde hier ook een hit dus mee. Het werd zomer, op nummer 19 dit jaar, van Rob de Nijs.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 Als ketchup uit 2002. de ketchup song Motel A Her. De zusters van Los Ketchup zijn de dochters van de flamingo-gitarist Elto Mate. De coupletten zijn Spaanstalig, refrein is fantasietaal. Later ook de Engelstalige versie gemaakt. En die hoor je nu. En ja, dat was een grote, vette zomerhit in 2002. Goed, dan de nummer 17. Volgens de officiële biografie waren dit twee Spaanse DJ's die met een autobus rondtrokken. Een illegale feest te gaven, omdat ze zo lelijk was de nacht waren, zorgden ze voor een podiumact. act. Enige Nederlandse act met meerdere nummer 1 hits in Engeland. Het liedje is een cover van Barbados van typically Tropical uit 75. Over wie hebben we het over de Bango Boys met hun grote hit We're Going to a Pizza! the sound system because we're going Voorbij komen, de Benga Boys op nummer 17 dit jaar met We're Going To Ibiza. Die daar niet staan zijn uh, Dolly en uh, Lea, want die zitten gewoon nog uh, op het Tenkatenplein. En uh, ja. was het maar Ibiza hè, Dolly? Nou nee hoor, ik zit hier hartstikke lekker joh. We oh. zitten gezellig met allemaal leuke mensen uit de buurt. Ik, ik kom toevallig ook uit dit buurtje. Ja, ik ook. Dus, uh... Oh jij ook? Ja zeker. Oké, okay, nou ja, dan weet je waar ik het over heb. Ja, zeker. Ja, Even ja. de leukste buurten van Zandvoort. En zeker in zo'n weekend als dit. Dat, uh, het loopt nu een beetje af, moet ik zeggen. Want uh, we naderen het einde van een feestelijk weekend. Ja. Want je weet, gisteren hadden we natuurlijk de rommelmarkt. Daarna de barbecue, barbecue. voor de buurtbewoners. En uh, met, uh, met gezellige muziek. En vandaag dan als afsluiting uh, de speeldag. Mm -hmm. Nou, ik... Als ik zo om me heen zie, al die kindertjes... ik zie alleen maar blije gezichten, ze hebben allemaal genoten. We hadden het er net al even over, hè? die, uh, die buikglijbaan... Ja. waar kampioenschappen in waren. En inmiddels uh, zijn we te weten gekomen dat die is gewonnen door Kai. Die was eerste en Tisha die is als tweede geëindigd. Mm -hmm. Dus Maar helaas, uh, de kampioenschappen zijn over nu voor dit jaar. Volgend jaar maar weer. En de baan die is al uh, helemaal leeg. Dat is jammer. Niet meer, dus... Nee, maar wat nog wel heel leuk is, wat nog open is... is toch echt die disco-koepel. Die opblaas -disco koepel ja. Dat is geweldig, Andor. Je weet niet, wat je ziet zo leuk. Die kinderen staan er ook allemaal lekker te swingen. En... Uh... Voor de rest zijn er nog twee grote speelkussens open. Eén open. Uh, van het circus en eentje voor de hele kleine peutertjes. Ja. En uh, natuurlijk de bar is nog geopend... waar we allemaal lekkere drankjes kunnen halen voor slechts een euro. En er staat uh, een tafel vol met fruit, met appeltjes en banaantjes. Helemaal gratis voor de kinderen. Die mogen pakken wanneer ze trek hebben. Dus uh, alles goed geregeld. En uh, mede dankzij de sponsors... Uh, van de Rijschool, Barry Paap, Haircare for You, de WP en de Mobiele poetscentrale... die dit allemaal weer helemaal mogelijk hebben gemaakt, Andor. Ja, want het is al jaren achtereen dat het wordt georganiseerd. bij de Potgieterstraat ja. en Ten Katenplein. Ja. Ja. Ja. ja, echt al jaren. En het is echt een, een hele leuke traditie geworden. En uh, gelukkig zijn de weergoden toch enigszins goedgezind geweest. Mm -hmm. hè, want er waren toch heel andere voorspellingen. Maar het is uh, voor de buurtmensen en, en alle andere mensen uit Zandvoort... die geïnteresseerd waren, toch weer een uh, razend leuk uh, weekend geweest. Goed zo. Volgend jaar weer, denk je? Ik uh, weet het wel zeker. Ik ga iets aan Peter vragen. Die staat hier uh, vlakbij me. Peter. Volgend jaar uh, weer zo'n weekend? Ja. Ja. Zeg het maar even tegen Andor. Ja, Andor. Hé, hey Peter. Weekend. Dat doen we ieder jaar, En dus we blijven het volhouden. Goed zo. Zal ik volgend jaar ook meedoen met ja, de, de buikschuiven ja, of niet? Leuk blijven sponsoren. En uh, we willen sowieso de sponsors bedanken. En uh, vooral Theo Keur. Ja. Die hebben ons echt gered met twee vaten bier te sponsoren, omdat er uh, een aantal vaten bier... Waar uh, de Giat. Ja. ja. Dus uh, Ja. Dus uh, je bent een gelukkig man, Peter. Ja, dat is, dat is het belangrijkste. belangrijkste. Ja. Gelukkig man. Wat vroeg je Andor? Ja, maar we staan is... hier met een telefoontje natuurlijk, dus hij hoort ja. het niet. Ja, hij is een gelukkig man. gelukkig man. Ben je een gelukkig man? Ja. Ja, altijd. Gelukkig. Ik de dingen Gelukkig. Dus <laughs> dus, uh, ja, die blije wel. gezichten maken een boel goed, hè? Ja, dat is ja. waar. Ja. Ja. Ja. Goed zo. Nou Andor, je hoort het. Het was weer een geslaagd weekend. Iedereen is tevreden. Ah. Oké, okay. hoe is jouw dansje ja. trouwens, uh, Dolly? Wat zeg je? O, hoe is jouw dansje? Mijn dansje? Ja, hoe is, hoe is jouw dansen? Kan je een beetje goed dansen, of niet? Ik, ik, nou, ik zit niet meer zo heel soepel in mijn scharnieren. Maar ik, ik kan er wel mee doen, hoor. Dat ligt er dan wat je opzet. We gaan je opzetten, Andor. Nou, ik uh, ga de, de Macarena opzetten. Ah, ja, natuurlijk. Nee, ik ook met z'n tweeën, nee, jij nee, Goed zo. <laughs> dus geen gezicht. We staan midden op het plein de Macarena te doen... terwijl er andere muziek op staat, geloof ik. Goed zo. <laughs> ja, ik had is uh, goed. Ja, Speakers en wij gaan de Macarena dansen. Goed zo. Dankjewel Lea en Dolly. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Hoi.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 Tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas baila tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena baila tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas baila tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena The two books, the two books, the two books, the two books, the two books, the two books, the two books, the Balla tuwerpalegrier Macarena, que tuwerpopadallegrier, cosa buena. Balla tuwerpalegrier Macarena, eh, Macarena, eh, Macarena, eh, Macarena, eh, Macarena, eh, Macarena, eh, at the party con las chicas Come join me dance with me and all you fellas ten along with me Baila tu cuerpo Macarena que tu cuerpo dar alegría cosa buena tu cuerpo Macarena eh Macarena tu cuerpo Macarena que tu cuerpo dar alegría cosa buena tu cuerpo Macarena eh Macarena en nu, Meer zomerse 50. Nee, En Sophie drink Don Omar, uh, danza Corudo. Hoorde je voorbij komen in de zomer, van 15, uh, 15. Dat staan ze nu, de zomer van 50. De zanger met de Portugese Komaf. Met de Puerto ricaanse zanger. Drie jaar geleden een hit. Uh, Lucenzo nam ook een versie van Big Ali op. Van Danza Coduro, Dat een combinatie van Engelstalig en portugees geechstalig was. Daarvoor loste Rio de Macarena een hit uit 1996. De originele versie Roomba was in 1993 een hit. Dankzij Radio Tour de France en 3 fm hit. In die Mix zaten voor het eerst Engelse teksten en een vrouwenstem. Later volgt ook nog een Macarena Christmas. Goed nog een plaat te gaan voor uh, vier uur. En dat is een Moldavische act. En de titel is Liefde onder de Lindeboom. Eng, enige Roemeenstalige nummer één dit in uh, Nederland. Tegelijkertijd stonden de koffer van Haidutsi en een vestiblaatje van de gebroeders Co. Ook in de top 10, een unicum. De single was uh, een van de eerste danshits uit de Balkanlanden. We hebben het over, uh, ja, gaan we gaan weer in de stad, De nummer 14, Ozone, met Draco Stadentei. <tied> in met I love you vi sunt eu Fericirea rara I sunt iară și eu sti că să se amândă vi ce voinic dar să stii nu ți cer nimic